De schildpad en de gier Er was eens diep in het bos een poel. Daar woonde een schildpad die als enige droom had te kunnen vliegen. De hele tijd dacht hij na over een manier om zijn droom te vervullen. Het was een prachtige jungle met erg veel verschillende vogels die in de lucht vlogen. Ze bleven vliegen en kwamen alleen naar beneden wanneer ze dorst hadden. De schildpad keek verlangend naar ze. dromend en met de wens om te vliegen. Oh, kijk hoe mooi ze zijn. Hoe gelukkig zullen ze zijn om de hele wereld van boven te kunnen zien. Zo dicht bij de wolken. Ze kunnen met ze spelen wanneer ze maar willen. De schildpad werd meer en meer ongeduldig. Hij wilde wanhopig graag daarboven zijn. Met elke dag die voorbij ging, werd zijn droom om te vliegen groter en groter. En toen had hij een idee. Hij haaste zich naar de gier en vertelde hem over zijn plan. De gier zat in een boom dichtbij. Gier, mijn vriend. Hallo schildpad, hoe gaat ie? Zeg eens, waarom? Ben je van je pool weggegaan vandaag? Mijn vriend Jij bent de allersterkste Van de hele jungle Je kunt in de lucht boven hen allemaal vliegen Je hebt gelijk Maar ik vraag me af Waarom je zo loopt te slijmen met me En waarom praat jij over vliegen? Schildpadden vliegen niet Wat wil je van me? Nou, ik heb wel een wens En alleen jij Kan me helpen die te vervullen Oké okay dan Vertel me wat je wenst. En ik zal mijn best doen die te gaan vervullen. Ik wil vliegen hoog in de lucht en de hele wereld onder me zien. Maar hoe is dat mogelijk? We hebben vleugels nodig om te vliegen. Maar ik weet niet of het je opvalt, jij hebt ze niet. Daarom heb ik jou nodig. Je kan me mee omhoog nemen in je klauwen en na een tijdje me los laten gaan. Dan zal ik in staat zijn om te vliegen en de hele wereld te zien. Maar dat kan heel gevaarlijk zijn voor jou. Geen zorgen, niks kan gebeuren. Zou jij dan willen doen wat ik vraag, alsjeblieft? Goed dan, wat jij wil. Om zijn wens te vervullen pakte de Gier de schildpad op met zijn klauwen en vloog weg. Hij ging hoger en hoger in de lucht. Uiteindelijk kwam de wens van de schildpad uit om te vliegen. Kijk dan. Hoe mooi is de wereld. Ik kan bijna de wolken aanraken. Nog even langer en dan kun jij je klauwen open doen. En dan zal ik vliegen net als jij. Luister, jij bent een schildpad. Jij kan niet vliegen. Dit is niet goed. Je maakt je te veel zorgen. Doe gewoon je klauwen op en zie me vliegen. Alles komt goed. Je zal het zien. De gier probeerde het uit te leggen, maar de schildpad wilde niet luisteren. Uiteindelijk vloog de gier omhoog en opende zijn klauwen. Zoals verwacht begon de schildpad te vallen. Wauw, ik kan ook vliegen. De beste dag van mijn leven. <lacht> Ik vlieg niet! Ik vlieg niet! Ik ben aan het vallen! Help Gier, help me! Vang me voordat ik op de grond val! De schildpad was daarboven vanwege de gier. Maar zonder vleugels, hoe kon hij nu vliegen? Hij viel op de grond met een luide plof. Ah, ik ga dood van de pijn! Wat heb ik gedaan? Ik ben zo dom. De gier probeerde me te waarschuwen. Maar ik luisterde niet naar hem. Wat een geluk dat ik dit schild op mijn rug heb. Zonder dat, zonder dat was dit de laatste dag van mijn leven. De schildpad begreep nu zijn fout. Hij begreep dat hij anders was en dat hij gelukkig moest zijn met wat hij had. Hij ging terug naar zijn poel en leefde nog lang... En gelukkig. Dus zag je nu hoe de schildpad boete voor zijn fout? Maar betekent dat dat wij helemaal niet mogen dromen? Natuurlijk moet je dat. Droom zoveel als je wil. Maar kies de droom die je wilt volgen. En kies verstandig. We moeten ons zeker niet met elkaar gaan vergelijken. En niet anderen altijd maar lopen te volgen. We zijn allemaal anders en dat is wat ons zo speciaal maakt. We moeten heel erg blij zijn met datgene wat we samen hebben.